11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. De Gids.fm gaat onder andere over 250.000 mensen die niet in de kampen zaten. Die hebben zwaar geleden in het Indonesië van de Tweede Wereldoorlog. Het NOS Journaal met Dorald Megens. OM heeft een pijnlijke vergissing gemaakt in de zaak van de gefilmde mishandeling van een man begin dit jaar in Eindhoven. De aanklager zei in de zaal dat tegen de verdachte die met schoppen begon een celstraf van vier maanden onvoorwaardelijk werd geëist. Dit had acht maanden onvoorwaardelijk moeten zijn. Na de verspreking veroordeelde de rechtbank de verdachte... tot een celstraf van drie maanden onvoorwaardelijk. Het OM betreurt het voorval. Ja, het is heel vervelend, maar uh, ja, het is gebeurd. Maar eigenlijk is duidelijk, ook omdat die schriftelijke vordering is overlegd... dat het een evidente vergissing is. En dat vind ik een blunder een veel te groot woord. Mogelijk wordt de fout in hoger beroep rechtgezet. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn in een paar minuten tijd op verschillende drukke plaatsen autobommen ontploft. Daarbij zijn volgens de politie zeker 42 doden gevallen. De aanslagen werden gepleegd in Shiïtische wijken, onder meer op een markt en een parkeerplaats. Het aantal terreuraanslagen lijkt alleen maar toe te nemen in Irak, vooral op Shiïtische doelen. Sinds april zijn al meer dan 4500 doden gevallen. Ook gisteren werden op verschillende plekken in Irak aanslagen gepleegd. Buitenlandse bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar voor twee keer zoveel geïnvesteerd als in dezelfde periode vorig jaar. De investeringen hadden een waarde van ruim 800 miljoen euro. Ze leverden ruim 4300 banen op. Volgens minister Kamp is de stijging te danken aan lobbywerk van de overheid. Speciaal agentschap probeert buitenlandse bedrijven naar Nederland te krijgen door onder meer voorlichting te geven over overheidssteun. Opnieuw heeft een Franse winkelier geschoten op een overvaller. Drie jongens wilden een sigarettenwinkel in Marseille overvallen... maar de eigenaar pakte een wapen en vuurde rubberkogels af. Een van de overvallers, een jongen van 17, raakte zwaar gewond. De twee anderen zijn gevlucht. Twee weken geleden schoot een winkelier in Nice op overvallers... die er op de motor vandoor gingen. Een van hen werd dodelijk geraakt. De juwelier is aangeklaagd voor doodslag. De zaak leidde tot veel discussie in Frankrijk. Sommigen vonden de juwelier een held. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Dat is 10% van de bevolking. Blijkt uit onderzoek van het RIVM. Omdat eenzaamheid vaak leidt tot psychische en lichamelijke klachten, is het een onderwerp dat volgens het RIVM aangepakt moet worden. Ik denk dat we daar met z'n allen iets aan moeten doen. En ik zou mensen die zich ook die er echt last van hebben, ook wel aanraden om ja, daar eens over te gaan praten. Bijvoorbeeld met een huisarts. Die kan ook wel zeggen. Wat er waarschijnlijk in de buurt voor uh, initiatieven zijn uh, ja, waar mensen andere mensen kunnen ontmoeten. De onderzoekers legden elf onderwerpen voor met stellingen als bijvoorbeeld ik mis een echt goede vriend of vriendin. Wie op zeven of meer stellingen aangeeft eenzaam te zijn wordt gezien als sterk eenzaam. Het weer, het is zonnig. 14 graden wordt het in het noorden, 17 graden in het zuiden. De wind waait matig tot krachtig, de meeste wind op de wadden. Morgen en woensdag blijft het zonnig. Donderdag en vrijdag volgt een weersomslag met meer bewolking, regen en minder wind. Fiel is op de snelwegen. Jolanda van der Velden weet er alles van. Het loopt wat vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen de knopen De en de Nieuwe Meer in 2 kilometer file. Heeft te maken met de file op de A10. De ring Amsterdam. Daar staat tussen Osdorp en Rij 3 kilometer. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Tussen Oud-Zuid en Rij zijn twee rijstroken dicht. Hommelus in de oudere partij 50 Plus. Daar hoort u zo meteen meer over. 239 euro? 239 euro? Jij hier? Bij de Volkswagen-dealer? Ja, ik ben hier de nieuwe lage onderhoudsprijs. Voor de Polo, van vijf jaar en ouder. Goh, dat ik jou hier tref, zeg. Mm -hmm. Ik zorg voor uitgebreid onderhoud... waarmee je tot wel twee jaar vooruit kunt. Voordelige onderdelen, een gratis APK. Die 239 euro, zeg. Zulke lage onderhoudsprijzen... verwacht je niet bij de Volkswagen-dealer. De Economy Service. Voor Volkswagen's van vijf jaar en ouder. Kijk op Volkswagen.nl. Waarom ik gekozen heb voor een uitvaartondernemer... met het keurmerk Uitvaartzorg... Nou, negatieve ervaringen zijn het laatste waar je in zo'n moeilijke periode op zit te wachten. En zo'n keurmerk helpt bij het kiezen van een uitvaartondernemer die deskundig en betrouwbaar is. Dus vandaar. Kijk voor de lijst met aangesloten uitvaartondernemers of meer informatie op keurmerkuitvaartzorg.nl. De eerste check voor de laatste reis.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 Jij wilt voor 30 euro het allersnelste internet? Tip van UPC Business. Kijk eens bij KPN Zakelijk hoeveel internetsnelheid je krijgt. En ga dan naar upcbusiness.nl. In de grootste probleemwijk van Nederland, Rotterdam-Zuid... start een bevlogen man met gevaar voor eigen leven een superschool. Waar achterstand voorsprong wordt. Vanavond in tegenlicht de superschool. 5 voor 9 bij de VPRO op Nederland 2.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 Radio 1, gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Toen in Indonesië de Tweede Wereldoorlog woedde, zaten veel Hollanders in Japanse concentratiekampen. En ook al werd daar destijds niet veel over gepraat, dat weten we in Nederland. Hoe het te vele duizenden mensen van gemengd bloed verging, de Indo's, is veel minder bekend. De verschrikkingen die zij ondergingen, staan centraal in de film Buitenkampus van Hetty, Nike's, Retel, Helmrich. Ze zoe hier. Hoog Katarijnen werd precies 40 jaar geleden geopend... en niet iedereen was daar blij mee. Het winkelhart van Nederland wordt nu zwaar verbouwd. Gelden de bezwaren van toen nog steeds voor het nieuwe straks. Het is al een paar weken prijzenslag. En niet alleen in de supermarkten, maar ook op meubelvoelervaars geldt dat... en zelfs onder filmnetten op televisie. Zo dadelijk een handleiding om uw eigen prijzenslag te slaan. En voor een blik in mijn goedkope uitstelling... surf naar degids.fm. Het piept en het kraakt in de partij 50+. Plus. De ouderen liggen met elkaar overhoop. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien. En daarom zeg ik, oudere partijen zijn gedoemd te mislukken. Waar of niet waar? Niet waar. Peter van der Heijden zegt dat onderzoeken bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Waarom niet? Um, ja, waarom niet? Er zijn internationaal wel voorbeelden van partijen die het wel goed doen als, als oudere partij. Dus op zich uh, hoeft het niet... Nou, ik ken geen enkel voorbeeld van een oudere partij in Nederland die het heeft uitgehouden. Dan zijn ze toch gedoemd nee. te mislukken? Uh, nou, als je het onderzoek heel klein houdt uh, en alleen onder uh, oudere partijen doet... dan hebben we er drie gehad, waarvan er twee uh, geïmplodeerd zijn door allerlei uh, problemen. Uh, plus bestaat nog. Uh, ja, ze hebben het natuurlijk wel lastiger, dit soort partijen... omdat ze geen verbindende ideologie hebben... En als je die wel hebt, dan krijg je in ieder geval allemaal mensen binnen... die op dezelfde manier denken in grote lijnen. Maar als je mensen alleen maar op hun, hun leeftijd mobiliseert... Ja, dan heb je linkse ouderen, rechtse ouderen, jonge ouderen, ouderen... Oudere, uh, die allemaal andere belangen hebben en allemaal andere ideeën. Maar... Dus dan heb je wel een grotere kans dat het misgaat. De hoogte van het pensioen mag dan geen binnende factor zijn... maar het is wel een soort van ideologie, toch? Of niet? Nou, een ideologie is een, een meer samenhangend uh, wereldbeeld... Uh, dat, dat gaat over allerlei uh, uh, politieke zaken waar je het over eens moet uh, worden in een partij. Kijk, als je echt een one-issue partij bent, dan kan één issue je ook binden. Maar uh, uh, 50PLUS, net, zo, net zoals alle andere partijen in het parlement, moet ook over andere dingen meedenken. En dan heb uh, die kans dat het misgaat. One-issue partijen kennen we natuurlijk, hè? noemt u nog eens een paar voorbeelden? Nou, we hebben de Partij voor de Dieren als one-issue partij... Uh, die op zich uh, het al aardig lang uh, redelijk goed doet. Maar die is ook vrij klein natuurlijk, hè? dat scheelt ook. Um, uh, echte one-issue partij. We hebben bijvoorbeeld de boerenpartij gehad. Als voorbeeld van een partij die uh, echt helemaal ten gronde ging. Ja. Die is in drie uh, splinters uit één op een gegeven moment. <coughs> ook door het ontbreken van een, een, een, een, een, echte, een echte uitgewerkte ideologie. En ligt het alleen een gebrek aan ideologie of ook aan de mensen in zo'n partij? Ja, het probleem, uh, dat is een beetje een afgeleide daarvan uh, vaak. Als je een partij hebt die niet zo heel ideologisch sterk gebonden is... heb je kans dat daar wat uh, gelukzoekers op afkomen. Uh, af en toe zijn dat mensen die bij andere partijen mislukt zijn... die met rancune de politiek ingaan. Ja. Uh, baasjes uh, allemaal, zeg maar, grote ego's. Ja, dat wil nog wel eens gaan botsen dan. En uh, bovendien is het zo dat op het moment dat er ruzie uitbreekt in oudere partijen... dan zie je ze toch heel snel afkalven. In dit geval ook, denkt u? Uh, nou, dat weet ik niet. Ze hebben natuurlijk op zich wel de tijd mee hè, op dit moment. Er zijn uh, steeds meer uh, ouderen. Uh, ze hebben nu laten zien dat ze op zich wel uh, bestaansrecht hebben. Uh, dus ja, je weet... Het is altijd lastig om in de toekomst te kijken natuurlijk. Ik verwacht dat ze uh, hier wel overheen komen. En er speelt nu hetzelfde bij 50PLUS als destijds... toen de oudere partij ontstond als reactie op het CDA? Of er hetzelfde speelt nu? Ja. Uh, ja, goed, er was toen een hele directe aanleiding. Hè? Toen uh, het CDA inderdaad uh, riep dat ze wat aan de AOW gingen doen. Bringman, ja. Uh, ja, dat was Bringman toen. Er was een, uh, echt een hele directe aanleiding daarvoor. En op het moment dat de partijen dat een beetje gingen bijtrekken... zag je ook onmiddellijk dat uh, de, de aanhang afkalfde van die oudere partijen. Maar nou, je ziet nu uh, dat uh, de problematiek wat breder is voor uh, ouderen... of in ieder geval uh, breder ge, uh, gebracht wordt... Waarmee het ook niet zo makkelijk is voor één partij om opeens al die kiezers weer binnen te halen. Met dank. Peter van Heijden. onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. De GED.fm. Hoog-Katarijnen in Utrecht, het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Dat bestaat precies 40 jaar vandaag. Het is 40 jaar geleden geopend. Reden voor een feestje. In ieder geval niet voor NRC-columnist Jan Kuitenbrouwer. Hij was destijds al fel tegenstander van het megawinkelcentrum... waarvoor de oude stationsbuurt en een singel moesten wijken. Verslaggever Robert-Jan Boy is vandaag samen met hem ter plekke. Hoe denkt Kuitenbrouwer er nu over? We vallen natuurlijk ongelooflijk met de neus in de boter... want als je het over Hoogkaterijnen hebt... Dan heb je tegenwoordig ook over die gigantische verbouwing die aan de gang is. Ja. De chassonshal is dit weekend nog veranderd. Want ja, ja, ja. De traverse waar je normaal gesproken doorheen kunt, eh, ik liep ja, er toevallig we... vorige week nog rond, is nu helemaal afgesloten. Ja, ja. Dus richting taxis, richting bussen, ja, en... ja. We weer, richting we weer... die Snoeppro... snoepstraat, ja. zeg maar. Ja. En nu hebben we hier weer de glimmende die... vertrouwde tegeltjes. En nu zijn we weer in de traverse. Ja. Uh, met nog steeds eigenlijk in grote lijnen dezelfde. Dat, hetzelfde aanblik als toen. Uh, ja, dus het... glimmende tegels, ja, winkels glimmende aan weerszijden. En uh, niet dan winkels. Ja. En het leuke is dat uh, koningin Beatrix... toen de tijd deze route ook liep bij de opening. En wie stond erbij te kijken? Uh, Compleet met spandoek uh, en uh, leuzen. Jan Kuitenbrouwen. Ja, Hij is ietsje ouder geworden, luisteraars. Maar ja, het Beatrix, vuur zit er ook. nog in, neem ik aan. <laughs> Zeker. Nou, ik zal altijd in tegenstander van Hoogkaterijnen blijven. Ja, ja. Dat, dat, dat, uh, ja, zeker. Dat was echt een vergissing van de stad. Maar die stationshal was toch wel aardig? Nou, kijk, er zaten wel een paar goede elementen in. Ja. Kijk, als je zo'n stad... Als je kijkt naar de kaart van Utrecht... dan zie je dat, zeg maar, die Singel en al dat spoor... dat dat ja. een soort natuurlijke barrière vormt aan de ene kant... voor zo'n zo centrum. Kan je, dus dat, dat is een blokkade, een obstakel ja. wat je moet nemen... Ja. Als je echt wil gaan uitbreiden. Nou, dat je dan dus verzint. we gaan omhoog. en we maken een soort enorme. Uh, voetgangersbrug. Ja. naar het station. dat is mooi. Dat is natuurlijk mooi en slim. 3,5 ja. meter boven het straatniveau enzovoorts. Ja. Weet je wel. voetgangers scheiden van autoverkeer. dat is allemaal ja. slim. En dat was ook wel een verrijking voor de stad geweest. Ja. En, de, en daar mag je dan. daar kan je dan natuurlijk ook best kleine winkeltjes en dergelijke in onderbrengen. Maar. Ja. Uh, Brederode heeft toen. Uh, dat aangegrepen ja. om daar een monstercomplex... met ah, talloze, Kantoren. duizenden vierkante meters kantoorruimte... die stedenbouwkundige woontoren. meteoriet, zoals ja, jij dat noemt. Dat is, en, da ja. en toen is het ontaard in een, ja. in een soort meteoriet, inderdaad. Ja. We lopen in tussentijd dus door de katacomben, door de krochten. Jan die wijst op een, uh, een koperen... Wat is dat? Een koperen paal met een ja, knoop erin? dit is zelfs van een vrij beroemde, uh, beroemde beeldhouder. Staat dit is een soort een pleintje. pleintje. Ja, is. ja, dit was het Een pleintje. soort kruispunt van gangen. Ja. Overal zijn hier de winkels. Ze zijn gesloten maandag rond. Ja. En hier zie je, kijk, het dak is open. Daar ja. zie je zo'n kantoorkolos eigenlijk. Ja, hè? is woon. Oh ja. Hierboven is wonen. Kun jij nog nou voorstellen dat hoog. tot negen hoog? Ja, het ziet er ja. gigantisch uit. Kun jij ja. nog voorstellen dat die stationswijk hier stond? Ja, zeker. Heel, ja, heel goed. Ik had ook vrienden die daar woonden. Het was toen een aantal jaren ook. Al verwaarloosd, Dat heeft de gemeente natuurlijk ja. bewust gedaan in de aanloop naar. Want op een gegeven moment, als je zo'n zo wijk plat wil gooien... Ja. dan moet die natuurlijk verloederen eerst. Ja, en dan ja. kan je daarop wijzen. Ja. Dus uh, die, die hadden ze dus al, ze hadden hu huurders ont, ont, eruit gezet en onteigend en zo. Dus dus het, het was, dat zag er al niet uit een beetje. Nou, het was een uh, krakersvrij ja, ja, plaats. Ja. En dat was juist ook zo mooi eraan. Ja. Ja. Dus, en daarmee hebben ze in zekere zin ook hun eigen verzet georganiseerd. Want uh, de muurkrant, hmm. hè, dus dat was eigenlijk de, de motor... Achter het verzet tegen Hoogkanterreinen. Die werd in ja. de stationstraat gedrukt. Ja. Nou ja, niet gedrukt, ge, gemaakt. Dus uh, begrijp je? Dus, dus, dus die moesten zelf ook, ja. die moesten ook wijken voor Hoogkaterijn. Dus ja. Ja. in die zin was het heel ironisch dat. Uh, als je vastgoed liet verloederen in de jaren uh, ja. 60 en 70, ja. dan kwamen de krakers. Ja. Nou, zou het, nu, die... zou, zou het nu nog zo kunnen gaan? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Nee, omdat ik denk dat ze daar wel van geleerd hebben. In de zin dat, dat je dus niet een grote kolonie krakers moet laten ontstaan mm -hmm. ergens. Want dan krijg je op een gegeven moment een soort veldslag. Mm -hmm. Dus dat moet je slimmer aanpakken. Door ze één voor één te ontruimen of af te kopen met leuke andere je dingetjes. Ja. Kijk, we, Kijk, we kunnen hier naar buiten kijken. Hier. Een grote bouwput. De wildoders rijden hier rond. Is Hier moeten, een stuk van het uh, muziekcentrum uh, he? in Vredeburg. Ja, het is ja. totaal onherkenbaar. Overal ja. wordt die gebouwd. Hier moet ook de Katarijn Singel hebben gelopen. Die komt trouwens ook weer terug. Die komt weer terug. Nou, dat was dus, bijvoorbeeld ook een van de missers. Uh, die moest gewoon weg. Maar die, die komt Katarijn nu weer terug. En, en dat is inderdaad... Dus... Alles wordt op de schop genomen. Ja. ja. Wordt, Dit, het nu, wordt het nu een succes? Hoogatreinen was zo goed dat het na 40 ja. jaar totaal uh, uh, gerenoveerd moest worden. Ja, en of het een succes wordt. Het is wel een verbetering natuurlijk, dat je straks hier je weer nu, kan, ja. kan wandelen. Natuurlijk. Ja. Dat dat water door gaat lopen enzovoort. Maar zodat... nu komen er ook allemaal van die grote gebouwen weer. Dat je ja, denkt ja, ja. van waar oh, is kijk. de mens gebleven? Kijk, kijk. Ja, dat dat ja, ja. was. Nou ja, weet Wat, je wel, nou ja, vierkante blokken. Ik wijs dus naar 70-bebouwing. Precies, ja. op een zijtak van Hoogkaterijnen, ja, ja. waar je heel goed kunt zien. Dat, dat is ook allemaal toen neergezet. En dat sloeg ja, ja. nergens op. Dat was helemaal niet nodig. Ja. Uh, weet je wel, dus, en, dat, en al deze aangroeisels en deze uitstulpingen, die eigenlijk allemaal ja. van hele slechte architectonische kwaliteit zijn, die hebben van Hoogkaterijnen een soort gedrocht gemaakt. Dus geen feest vandaag. Maar wel hoop bij Jan Kuitenbrouwer dat het beter gaat worden. Ja. Ondanks die bouwput. Ja, misschien dat hier toch iets uh, met voortschrijdend inzicht... Dat er, uh, dat er toch nog iets moois uitkomt. Ja. Wie weet wie tegen die tijd gaat openen? Ja, koningin Maxima. Alexander, Maxima. Ja, ja, ja. En wie staat dan dan te kijken? Dan sta ik te kijken. Jan, Jan Misschien ook wel weer met een heel klein spandoekje, hoor, trouwens. Maandagochtend, geen winkel open. Robert-Jan Boy samen met de NSC-columnist Jan Kuitenbrouwen... pratend over een gedrocht dat nu langzaam bij Beetje wordt afgebroken. Turan Breaks, dat zijn twee Engelse gitaristen. En die zingen ook. paint my door A symbol and a signal of the coming war Invisibly it sweeps the streets Naked in the night A banshee's kiss, I stitch the wrist And head back to the fire The bailout bursts My IV drip Yeah, anyone can see we are a sinking ship the film En de single is de Time and Money van Turen Breaks. Ik vind het wel leuk. De gids.fm. Tijdens de, Gids. de bezetting waren we buiten het kamp, we waren niet in het kamp. Buiten was het ook slecht. Is, waarschijnlijk is het slechter dan, dan in het kamp. Een fragment uit de documentaire Buitenkampers... die gisteren in première ging op het Nederlands Filmfestival. Filmmaker Hattie Naikensgetel-Helmrich... schetst een heftig beeld van een vergeten groep oorlogsslachtoffers. En dan gaat het om de Indische Nederlanders... die tijdens de Japanse bezetting van Indonesië... buiten de concentratiekampen verbleven. Mevrouw Naikensgetel-Helmrich zit bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor ik uw film dacht, dacht ik dat de, de, de, de meeste Nederlanders... en Indische Nederlanders in Jappenkampen zaten. Maar in werkelijkheid ziet het er dus heel anders uit. Want 250.000 van de 350.000 Indische Nederlanders... zijn niet gevangen genomen. Ja, kijk, Waarom dat, is, niet? dat is eigenlijk het grote misverstand. Er is heel veel geschreven en uh, er zijn ook documentaires gemaakt... over het leven in de kampen. Dus het, uh, het zwaartepunt lag bij, inderdaad bij die uh, relatief kleinere groep... Die dus zijn geïnterneerd door de Japanners. Degenen die buiten de kampen waren, dat waren juist de mensen. En het was ook het grootste deel. Want de Japanners hebben een raciaal onderscheid gemaakt. Die hebben gewoon gekeken van degenen met het meeste Nederlands bloed. die werden geïnterneerd. Die is blond, die is lang, die gaat ja, erin. Ja, en het werd er ook vaak op blond haar, blauwe ogen geselecteerd. En degenen die dus. en er kon ook best zijn dat er in één gezin. zelfs blondhaarige, blauwe ogen het kamp in verdwenen. En de bruinere, die bleven buiten het kamp. Want die hadden wat meer Aziatisch bloed. En kregen ze daar en bewijs voor? Ja, de, een soort Ausweis. Uh, en dat heet dan de Pedaftaran als halouzoe. En daarmee kon je dus aantonen dat je dus uh, naast je Europese groot, uh, voorouders ook Aziatische voorouders had. En over de slachtoffers in de Jappenkamp is veel geschreven. Deze groep, de buitenkampus, was daar dan helemaal niks over bekend? Nee, kijk, de mensen in de kampen, die hebben dagboeken bijgehouden. En die hebben dus kunnen schrijven. En die schreven ook naar Nederland. Ook omdat ze meer Nederlands bloed hadden, gingen ze dus ook, hadden ze ook een, een grotere relatie met Nederland. Degenen buiten de kampen, die waren niet zo schrijverig. Die waren meer van overlevering zou je denken. Maar juist deze groep heeft dus door hun grote traumatische ervaringen helaas 70 jaar geswegen. En deze film is de allereerste keer in de geschiedenis. En dat is echt een, de aller, allereerste keer in de geschiedenis... dat er een documentaire is gemaakt over dit onderwerp. En dat deze mensen na 70 jaar hun mond open hebben gedaan. Want ze konden misschien ook niet schrijven. Ze hadden er geen gelegenheid toe. Want ze moesten overleven, zoals u zelf zegt. En ze moesten op zoek naar voedsel. Precies. En de scholen gingen dicht. Dus er was geen pen, er was geen papier. Er was gewoon helemaal niets. Zij waren gewoon helemaal overleven. Ze hadden ook op een gegeven moment geen kleding meer aan. Uh, geen schoesel, uh, noem. Op en ze hadden natuurlijk geen voedsel. Het, het, het, de honger was daar was enorm. Schijnende verhalen over een jongen die per toeval kikkers ging, uh, ging vangen. Ja, bij toeval voelde hij een kikker op de Sava en zijn moeder die was zo ontzettend slim dat ze dus uh, s'nachts met hem kikkers ging vangen en dat door gingen verkopen aan de Chinese restaurants. Want er waren ja, de, de, uh, het was heel vreemd want de Japanners hè, die, uh, die, dus, die hielden die restaurants nog wel open. En daardoor hebben ze die kikkers kunnen verkopen. En toen hebben ze dus die groep, of die mensen, hebben dus geen honger geleden. En de Net dat enige zin. En de mensen in uw film, die waren allemaal uh, destijds vijf, zes, zeven, acht jaar, negen jaar. Dat waren kinderen. Ja, ja. En er was een meisje Tot bij dat 40. moest langs de deuren om taarten te gaan verkopen. Ja, dat was een leuk verhaal. Ja, ze moest dus taarten verkopen van haar moeder. Maar dat ging dan met van die kassavenvellen En toen maakten ze de onderkant blauw, de binnenkant wit en dan de bovenkant rood, zodat je... en dan afsluiten met een witte rand... waardoor je dus de Japanse vlag krijgt... met die rode bol in het midden. Bovenop, ja. Bovenop, hè, bovenop die taart. Dus ze dacht daar nou onschuldig van... als ik een Japaner tegenkom, dan ziet hij mij rondlopen... met de Japanse vlag. Maar toen vroeg de Japaner om een stuk... om een stuk af te snijden, ja. En dan komt Aap uit de mouw... want dan, uh, toen zij daar een stuk uitsneed... toen zag je ineens de rood-wit-blauwe vlag. En toen was dat meteen verraad. En dat was levensgevaarlijk. En ze durfden niet meer langs nee. de deur met nee. die taarten. Nee. Aanvankelijk konden deze buitenkampers nog redelijk overweg met de Indonesiërs... maar die relatie werd steeds slechter. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat de Japanners eigenlijk al vanaf het begin... de jonge Indonesiërs hebben getraind. Die noemden ze dan punmoeda's. En die gingen dus... die werden niet bewapend met geweren of wat dan ook... maar die kregen van die bamboestokken. Die werden gepunt en dat waren dan de bamboe-hunchinks. En daarmee uh, leerden ze dat als een, als een moordwapen te gebruiken. Want die waren levensgevaarlijk, die wapens, hè? Die en bamboes. die waren levensgevaarlijk. Ik bedoel, zo'n zo zo harde punt is dat... En dat dat is, dat is moordend. En dat komt ook in de film wel voor. Dat maar die haat die werd er ook ingepompt. Hè? We zien prachtige filmpjes die ik nog nooit eerder had gezien. Eerlijk gezegd, die, Waar komen die vandaan? Uh, nou, We hebben ontzettend gezocht. Uh, uh, mijn man Joris heeft bij beeld en geluid... Uh, ik geloof heel beeld en geluid door, uh, doorgenomen... om te kijken wat er allemaal te vinden is. Uh, we hebben uh, uh, spontaan ook van mensen... Uh, 8mm filmpjes uh, uh, uit hun privéarchief gekregen. Uh, dus op die manier was het eigenlijk uh, ja, archief zoeken... En je zag dus in de film dat inderdaad die jonge Indonesiërs werden opgehitst ja. door de Japanners, maar het is er ook logisch dat Indonesiërs zelf een opstand kwamen tegen de overheersing door Nederland. Natuurlijk, kijk, dat, dat was de sluimere gedachte en die bestond al in veel eerder, dat was in het begin van de 20 20e eeuw al, of misschien zelfs nog eerder, die nationalistische gedachte, maar die werd dus constant de kop ingedrukt door Nederland. Kijk, en op een gegeven moment, toen ze de Japanners binnenkwamen, zagen ze aanvankelijk ook de Japanners als bevrijders ja. van hun land. Goed, dat, dat pakte anders uit. Maar aan de andere kant, uh, uh, toen, voor de Japanners was het natuurlijk heel gemakkelijk om die jongens voor zich te winnen vanwege dat nationale gevoel. Om dan eindelijk van het juk van Nederland af te komen. En die angst voor Indonesische nationalisten, daar hebben veel mensen het over in uw film, maar ook de angst voor de Japanse veiligheidspolitie, de Kempeitai. Zo vertelt iemand over zijn oom Gerard, die door de Kempeitai werd opgepakt en werd vermoord horen van mijn vader dus, dat hij dus potloden in de oren heeft gekregen. Hij heeft ze te hard uh, ingedrukt, dat ze, er kleine hersens zijn uh, gegaan. En daar is hij eigenlijk overleden. dus hij heeft geluk gehad dat het in één keer weg is. Een gruwelijke dood, die kennelijk zelfs nog als genadig gezien wordt. Hè. Waarom waren die Kempentai zo fel en vreten in een aanpak van Indische Nederlanders? Ja, kijk, Indische Nederlanders, dat waren eigenlijk de... de, de... De grootste Oranje-fans. Zij waren uh, heel erg voor Nederland. En ja, de Japanners waren natuurlijk heel bang voor verzet. En ze dachten, nou ja, die Indische jongens... die lopen hier nog vrij rond, die Nederlandse Indische jongens... die moeten we maar gaan oppakken, zoveel mogelijk. Want anders krijgen we verzetstaden. En dat moeten we niet hebben. Dus vandaar. Hadden die Nederlanders die in die kampen verbleven... enig idee hoe het de buitenkampers ging? Helemaal niet. Ze hadden geen idee. Ze dachten echt van, die hebben nog lekker warm, die hebben nog te eten. Uh, ze hadden geen idee van de hongersnood die daar was uitgebroken. Maar ja, zij zaten natuurlijk ook vast en zij zaten natuurlijk in dat kamp. Dus ze wisten niet beter. En er was ook helemaal geen uh, verkeer. Er was geen mogelijkheid om elkaar berichten te sturen of wat dan ook. Een van die kinderen verteld hoe je samen met een vriendje... een ja. keer probeerde om uh, langs zo'n kamp te lopen. Ja, en hij probeerde zo'n vrucht over... Uh, over de omheining te schieten met zijn katapult. En dat heeft hij ook gedaan, inderdaad. Toen kwamen de atoombommen, de capitulatie van Japan... en eh, toen dachten de Nederlanders en de Indische Nederlanders... dat alles weer goed zou komen. Maar het werd alleen nog maar erger. Ja, het werd heel erg. En ze hadden dus niet verwacht dat uh, na de bevrijding... of het was eigenlijk geen bevrijding... dat Sukarno zo snel de onafhankelijkheid uh, predikte. Dat was op 17 augustus 1945. En toen begon de ellende, want er was geen regering. Er was een machtsvacuum. Dus wie was de baas? En wat gebeurde er? De jonge Pemuda's, die dachten van... nou ja, wij nemen het heft in handen. En gingen met hun bamboeroentjinks... die grote bamboestokken, gehaarde, met zo'n harde punt... gingen ze moorden. En toen... Zijn er echt vreselijke moorden geweest? En overal hoor. Het was niet alleen maar dat ze het dus tegen de Nederlanders, maar ik heb gehoord dat er ook hele uh, fetes zijn uitgevochten onderling. Er zijn echt ongelooflijk veel slachtoffers gevallen onder de. Indische Nederlanders, uh, gewoon Nederlanders... maar ook onder de uh, inlandse bevolking, dus onderling. Maar, maar het, het, het gekke is, ik zag in uw film... dat ze, sommigen werden beschermd door de Japanse bezetter. Ja, ja want uh, die mensen die dus in de kampen zaten, die drieënhalf jaar... daar werd aan geadviseerd om in de kampen te blijven... En uh, om daar dan in ieder geval bescherming te hebben... want ze waren in dat kamp. En de, Japan, de Japanse bezetter, die dus eigenlijk als daar wacht stond... op wacht om hun dat niet uit te laten... nee, die stonden daar nu als hun, om hun te beschermen... Ja. tegen die Indonesische nationalisten. En in de, in de kampen, ja, daar hadden ze het nog redelijk goed gehad... Nou. Redelijk. Dat, redelijk, ook, ik, dat kunnen wij niet beoordelen. natuurlijk, Maar, maar uh, ja, die mensen kwamen eruit, die hadden nog goede kleren aan. En de buitenkampers die liepen in, in kloffies. Uh, Precies, ja, ja dat, dat, dat, uh, dat beeld zie je dan ook. En dat, ja, dat is gewoon een feit. Daar kunnen we niks aan doen. Even die Bercia-periode, want zo heette die, die periode... na de Tweede Wereldoorlog, na de capitulatie van Japan. En dan, dan vind ik illustratief het verhaal over mevrouw Beltse... een buurvrouw van een van de buitenkampkinderen. Die bakte koekjes voor de kinderen... en om een nacht hoorden ze haar honden blaffen. En de volgende dag gingen die kinderen haar buurvrouw opzoeken. Want wat was dat voor dat geblaf met die honden? En een van hen vertelt wat ze toen aan het En toen heb ik mevrouw Belter gewonnen. Daar was niks over van mevrouw Belter. Haar armen waren ergens anders en haar benen waren ergens anders. En er was alleen maar een lichaam daar. Uh, ja, en erg veel er bloed. En uh, het eerste dat ik dacht... Wij zullen nooit meer lekker koek krijgen van mevrouw Belter. Nog steeds heeft geëmotioneerd na 70 ja. jaar, deze man. En er zijn meer voorbeelden van in uw film. En toch hebben deze mensen decennia lang gezwegen over hun ontberingen. Ja. Waarom? Nou, ze voelden zich ook in eerste instantie niet gehoord. Hè? Want ze kwamen dus in Nederland. En Nederland had net de oorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog. En Nederland was in wederopbouw. Dus zij, op het moment dat ze begonnen te vertellen... wilde men niet naar ze luisteren. En ja, de vraag is ook nu of ze nu nog... Hè? Ik bedoel, ik heb nou deze documentaire gemaakt. Ik ben blij dat die ook in de filmhuizen vertoont. Maar ik hoop ook dat de pers hem oppakt. Ik ben nou hier de, in de studio. En ik, ben, ja, ik hoop gewoon dat, dat het nu... Uh, duidelijk wordt voor Nederland dat ze nu ook naar de, deze geschiedenis kunnen gaan kijken. Want hoeveel buitenkampers te vermoord zijn of vermist, dat weten we nog altijd niet, omdat er nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. En misschien ja. geeft deze film van u de aanleiding toe. Ik hoop het. Ik hoop het. Want er is nog steeds, nog steeds geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus het aantallen doden vermisten is niet bekend. U kreeg een staande ovatie bij de première tijdens het Nederlands Filmfestival. Ja. Heel bijzonder, ja. Dat is nooit eerder gebeurd, volgens mij. Nee, dat is, dat is nooit eerder. Sorry, ik word emotioneel. Dat is nooit eerder gebeurd. Heel apart. Ja. Heel trots ja. bent u. Waanzinnig werk verricht. Ja. Mooie film. die Nijkens Retel Helmrich. Over haar documentaire Buitencampus. De film met prachtig archiefmateriaal en recent gevonden beelden... is vanaf 3 oktober te zien in de bioscopen. Hartelijk dank. Dank je wel. Dit is Radio 1. Het is anderhalf minuut over half twaalf. Hier is Dorald Megens met het NOS-journaal. In de rechtszaak rond de gefilmde mishandeling van een man in Eindhoven... heeft het openbaar ministerie een pijnlijke vergissing begaan. Er is te weinig geëist. De aanklager zei dat tegen de hoofdverdachte vier maanden onvoorwaardelijk werd geëist. Dat had acht maanden moeten zijn. Daarna veroordeelde de rechtbank de verdachte tot drie maanden onvoorwaardelijk. Mogelijk wordt de fout in hoger beroep rechtgezet.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 Met Felix zo Zometeen de morele plicht van de VN in Haiti. Hier is Long John Baldry. En dat begint geloof ik met die uithaal van die gitaar. Nou, sneerpunt. Dat valt mee. Walk me up in the morning, you my honey. Hele mooie laag out in the morning, you my honey. I wouldn't walk you out in the morning, you and I. I can't for his mother at all Walk me out in the mountain To my baby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 Zeg. Het filmpje wat erbij hoort, is het bijna niet meer om aan te zien. Want het rammelt aan alle kanten. Ik bedoel qua beeld dan. Hè? Long John Baldry, wat een nummer. Uit welk jaar zei je? 1980. Oh, dank je. Hij is dood. Long John Baldry. Vara. De Gids.fm. De Wereldontvanger. Willem Frank Tennoot, goedemorgen. Je gaat het hebben over Haiti. Ja, klopt. Je hebt de afgelopen week vast wel iets meegekregen van de vergadering, de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja, met Rouhani en Obama natuurlijk. Precies, maar daar gebeurde nog heel veel meer. Allerlei uh, uh, andere staatshoofden die hebben daar een toespraak gehouden. Een van die staatshoofden, of de premier, moet ik zeggen, de premier van Haiti, Laurent Salvador-Lamotte, die gaf op donderdag zijn toespraak. Hij vertelde over de vooruitgang in zijn land, als het gaat om de, de opbouw na de aardbeving, hè, maar ook opbouw van politie en justitie, dat het allemaal veel veiliger is geworden. Nee. De met de hulp van Minusta, dat is een troepenmacht van de VN, um, en die, uh, die helpt daar met, uh, met de veiligheid. Nou voor die hulp sprak hij zijn dank uit, maar diezelfde VN-macht heeft Haïti ook heel veel leed berokkend. En Lamotte sneed dat heikel onderwerp aan ongeveer op de helft van zijn toespraak. de l'apparition en Haïti en octobre 2010 d'une très grave épidémie de choléra. Le peuple haïtien continue de payer le prix fort vie humaine. Premier Lamotte hij herinnert zijn toehoorders eraan, aan de cholera-epidemie. Die brak uit in, in 2010, in oktober. Dat was tien maanden na de aardbeving. En die cholera is een hele zware menselijke tol. Meer dan 8000 doden tot nu toe. En ook meer dan 600.000 Haitianen die ziek werden. Als we une hebben, dat een de Nederlandse de l'épidémie, il is het niet moins vrai. Ja, de Verenigde Naties zijn moreel verantwoordelijk voor de cholera-uitbraak. Nou, dat zei de Haitiaanse premier, ter overstaan van de Algemene Vergadering. En hij zei ook dat de organisatie al veel heeft gedaan... om zijn land te helpen bij het bestrijden van cholera. Maar dat is volgens Lamotte nog lang niet genoeg. Ja, en deze toespraak, dit was eigenlijk voor het eerst... dat de Haitiaanse regering zulke harde kritiek had richting de Verenigde Naties. Maar waarom dan? Wat, wat heeft de VN te maken met die uitbraak van cholera in Haiti? Nou, voor 2010 bestond cholera niet in Haiti. Het kwam er niet voor. Die cholera-bacterie die cholera moest dus wel uit het buitenland komen. Nou, in de tijd gingen al snel geruchten dat het afkomstig moet zijn, moest zijn geweest van de Nepalese blauwhelmen. Uh, er was een contingent dat was net aangekomen in Haiti. Zij zouden de bron zijn van de besmetting. En er was een verslaggever van Al Jazeera, Sebastian Walker. Hij ging een kijkje nemen bij de Nepalese basis en daar trof hij een vies luchtje aan. Er zijn toiletten? Are these toilets? Well, we're not being told exactly what's going on here, but it certainly smells like sewage. There are toilets right there town Hij beschrijft dat het stonk als een riool. De soldaten die waren daar bezig met het toiletten, ze waren daar aan het werk, er stroomde vloeibare viezigheid richting de rivier, de rivier die dan verder stroomde naar het naburige plaatsje Mirbalé, het plaatsje waar mensen stierven aan de cholera. Later kwamen er deskundigen die onderzoek deden naar de herkomst van die bacterie. ook een onderzoekscommissie van de VN. Nou, die onderzoek die kwamen erachter dat die cholera bacterie die ze aantrof in Haiti genetisch exact gelijk was aan een cholera bacterie uit Nepal. En in Nepal was er sprake van een uitbraak vlak voor die blauwhelmen werden uitgezonden naar Haiti. Dus er zijn keiharde bewijzen dat die Nepalezen op dat moment opererend onder de vlag van de VN, Haiti hebben besmet met cholera. Precies. En uh, ja, nu zijn er uh, duizenden Haitianen die uh, familieleden hebben verloren... zelf ziek zijn geworden. En zij hebben de VN aansprakelijk gesteld. In november 2011 zijn ze al een rechtszaak begonnen. Daarin verwijten ze de Verenigde Naties uh, dat, ze, dat ze het personeel... Hè, die blauwhelmen, uh, die hebben ze niet genoeg ge gecontroleerd op cholera. En dat MINUSTA, hè, die VN-macht, heeft zich niet gehouden... aan internationale regels voor afvalbeheer, zie nee. die open riolering. Dat is grove nala nalatigheid, zeggen de eisers... En Lisette Pols uit Migbalet is een van die eisers. Haar vader was een van de eerste die is overleden. En hij werd begraven in een massagraf. En onlangs bezweek ook haar enige broer aan cholera. Het doet me want ik dat niet in de cholera was. Ik dat ik een ik dat niet cholera en Lisette Pols. Zij vertelt dat haar, haar vader en broer ja, die zorgden voor de familie, die onderhielden de familie nu zijn ze allebei dood, is alle steun weggevallen. Ze hebben Vanwege die begrafenis hebben ze zich diep in de schulden gestoken. De elfjarige dochter van haar overleden broer, die moesten ze van school halen, want ze hebben geen geld meer voor school. Haar familie is verwoest, zegt Lisette Pols. En wat nu? Komen de Verenigde Naties financieel over de brug om die mensen te helpen? Nee, financieel uh, niet. Uh, die eerste aansprakelijkheidsclaim uh, uit 2011 uh, die werd meteen door de door de Verenigde Naties afgewezen. De, er zijn nieuwe claims, maar die uh, maken geen enkele kans. Daar kwam die verslaggever van Al Jazeera, Sebastian Walker, die kwam erachter toen hij onlangs uh, langs ging bij het VN-hoofdkwartier en iedere woordvoerder daar in New York die hij sprak, wees elke aansprakelijkheid van de hand. En dat was ook het verhaal dat hij te horen kreeg van de hoogste VN-baas, van Ban Ki-moon. Ik denk dat ik het heel duidelijk heb gemaakt. And this case is not receivable. And was it your decision ultimately? Whose decision was it in the end? Oh yes, it was my decision, but based on all uh, careful consideration. Ja, de VN neemt de claims niet in behandeling. En ja, dat was zijn eigen zorgvuldige afweging. Al dus Ban Ki-moon en hij had verder heel weinig zin in dit soort lastige vragen. Voor de VN is daarmee de kous af. Want zij genieten totale immuniteit. Niemand kan ze iets maken. Maar door op deze manier te opereren verliest de organisatie aan legitimiteit. Dat zegt rechterprofessor Mounir Amat van de Yale Universiteit. En hij pleit voor een commissie waar mensen terecht kunnen die door de VN zijn benadeeld. People should be compensated for the damages. The basic idea that if injury is done negligently, even by well-intentioned people as the UN peacekeeping operation no doubt was there has to be some remedy that's available for people who are injured people who lost their lives ja, hoe goed bedoeld zo'n zo'n blauwhelmmissie ook is als mensen door nalatigheid van de VN ziek worden gewond raken om het leven komen dan moet daar een remedy een genoegdoening tegenover staan dat zegt rechterprofessor Ahmad. en hij vindt ja de VN die zeggen vrede en mensenrechten te te promoten die VN die zouden juist het goede voorbeeld moeten geven Heel een Dank je dankjewel. Vara. Radio 1. De gids .fm. Ter schelling stond de afgelopen dagen in het teken van het springtijfestival. Onder leiding van milieuguru Wouter van Dieren verzamelden zich daar een paar honderd ondernemers, directeuren en andere knappe koppen op het gebied van. Duurzaamheid. Om masterclasses te bezoeken, ideeën uit te wisselen. Gewoon te netwerken over een duurzamere samenleving. Eén van die onderdelen van Springtij was een innovatiemarkt. Verslaggever Henry Radstaak van Vroege Vogels doet verslag uiteraard. En die innovatiemarkt die vindt plaats tussen de boeien en de tonnen... op het zogenaamde betonningsterrein aan de haven van uh, Terschelling. Hier zijn allemaal marktkraampjes waarop allerlei ja, duurzame ondernemers... hun uitvindingen, hun ideeën... Presenteren. Uh, mensen, het, het, het, het ziet eruit alsof dit een, echt zo'n Willy wortel uh, programma is. Maar nee, het, het, is het is een serie. Het klinkt echt als een marktkoopman. Ja, ach, ik lijk het ook wel. Hier met al, al deze stalletjes, dan word je ook een beetje een marktkoopman. Ja. Vries, ja. Lameris, La La staat hier een hele stellage van ja, perspex, laad, water, slangetjes, ja. tandwielen. Vertel ja. eens even, wat is nou, dit? Kijk, de energiecentrales die gebruiken ontzettend veel koelwater. In het koelwater zit vis... De juveniele vis die overleeft dat over het algemeen niet. Als je 100 kubieke koelwater per seconde gebruikt. Zoveel is het? Ja, dat is dat de grote centrales die gebruiken dat. Elektriciteitscentrales. Ja, ja. In totaal gebruiken wij in Nederland 16 miljard kubieke meter koelwater per jaar. Daarin zit vis en vooral de juveniele vis die, die gaat willoos mee naar binnen in de koelwatersystemen en die overlijden over het algemeen. Ergens in het systeem, meestal bij de zeven. En wat ik hier nu wil laten zien, vang de vissen netjes op, levend op en breng ze levend terug. Dus ik heb een zeef gebouwd die laat zien dat als je in zo'n koelwatersysteem de vissen voor de zeef netjes opvangt en netjes omhoog brengt en goed verzamelt. Hoe breng je ze omhoog? Nou, er zitten bakjes voor de zeef. Zie je, je? Aan de tandwiel, dan gaat het ja, zo'n ja, soort lopende band omhoog. De aandrijving, die doet dat ja? niet. Hij is we met de hand aangedreven. Hij is nu met de hand aangedreven. En het water gaat hierdoor en gaat door de zeven. Ja. Daar zitten visvriendelijke bakjes voor. En de vis gaat in zo'n bakje omhoog. Ja, die gepreken. gaat in zo'n bakje ja. omhoog. Ja. En dat bakje, dat wordt op een hele intelligente manier, als zelf zeg ik het zelf, boven gelegd. En dan kun je ze opvangen in een bak. En van daaruit gaan ze in mijn visretourwiel. En dat is een wiel wat, ja, dat draait het langzaam rond. Er zitten eigenlijk van die rond. sleufjes in. Ja, nou, nou kijk, nou moet je dit. Het water blijft erin staan in die schoep. Dus de vis ja, komt eigenlijk in een klein badje terecht ook. Weer. En die bakjes die worden zo. Gevuld. <laughs> nu, er worden wat mensen nat hier, maar dat maakt het allemaal niet uit. Ja, dat maakt het nog leuk. En dan komt hij in het water, die vis, hier? En dan komt de vis, en dan is de vis dus in zijn weer natuurlijke wateromgeving. En dan zwemt hij gewoon eruit. En dit moet natuurlijk verbonden worden met de zee. En dan zwemt hij netjes weer terug naar waar hij vandaan kwam. En daar moet natuurlijk voor gezorgd worden dat de uitlaat ver van de inlaat verwijderd is. Anders krijg je het Walibi-effect. Gaat we weer terug. We gaan nog eens een keer. En hoeveel vis wordt hiermee gered? Er zijn onderzoeken, rapporten, waarin bijna 1 miljard uh, stuks vis naar binnen gezogen is in een jaar tijd. Dat is mooi, hè? al die mensen met hun ja, uitvindingen, bedenksels... die hier uh, zich presenteren op de innovatiemarkt. Onderdeel van het Springtijfestival. Wouter van Dieren, de grote man van het springtijdfestival. Ja, wat levert dat nou op, zo'n bijeenkomst van een paar dagen lang... met allerlei ja, dit soort mensen, mensen uit het bedrijfsleven... die met duurzaamheid bezig zijn? 350, 380 mensen die zijn zich vier dagen aan het buigen over de duurzaamheid. En van essentieel belang is dat hier de enige alternatieve koers wordt bepaald in de samenleving. Ten opzichte van datgene wat wij denken, van wat ons wordt voorgeschoteld als de dagelijkse politiek in de realiteit. Maar hoezo het enige alternatief? Er wordt in het publieke domein geen ander uh, uh, ontwerp gemaakt van hoe de samenleving er zou moeten uitzien. De liberalen denken dat je helemaal geen visie of plaatje mag neerzetten. Toch doen ze dat, alleen realiseren ze dat niet. Dat is zijn bezuinigingen, dat is de CPB en dat is groeien en alle klassieke dingen. Zonder enig penul van het feit dat over een paar jaar de problemen honderd keer groter worden... doordat ze de instrumenten gebruiken van de oude economie waardoor het probleem is veroorzaakt. Maar we hier naar kijken, dit is de nieuwe economie. Zo gaat onze wereld eruit zien. Ja, de economie die moet in enkele decennia geheel carbon-free zijn. Koolstofvrij, CO2-vrij. Dat is een enorme opgave. Technologisch is dat mogelijk. Maar qua mentaliteit en intentie en bewustwording... is dat een grote opgave. Technisch is het niet het probleem. Dus wat we hier zien, wat we hier meemaken deze dagen... op het Springtime Festival... dat is eigenlijk de oplossing van de crisis waar we nu in zitten. Ja, inderdaad. Hier wordt de crisis opgelost. Hier is een kraampje, daar staat op kromkommer. Jente de Vries, wat is dat? Nou, er worden heel veel groenten weggegooid... omdat ze niet perfect zijn qua vorm. Dus de, de kromme komkommer bijvoorbeeld... of de tweebenige wortel. <laughs> en uh, wij vinden het zonde dat die zomaar weggegooid worden. Dus wij zorgen ervoor dat die weer op ons bord komen. En dat doen we bijvoorbeeld door het maken van delicatessen... en soepen van die, uh, van die groenten. Hier heb je eentje liggen, mag even kijken? Een dubbele tomaat, een hartvorm zie je erin. Ja, dat is hartstikke mooi, toch? Ach, het is verder een prima tomaat. Ja, hij smaakt uh, net zo lekker. Maar hoe krijgen nou die, die, die grote fabrikanten en die supermarkten zover... dat ze dit ook gewoon gaan verpakken? Want wie vindt het nou erg... Uh, ik denk dat het wat tijd nodig heeft uh, om dat te laten doordringen. Want mensen reageren over het algemeen wel heel positief. Maar je ziet wel dat als mensen in de supermarkt staan... dan pakken ze toch snel automatisch die rechten. Dus ja, je moet gewoon heel vaak het verhaal vertellen... en mensen moeten zich bewust worden van, uh, van hun patronen. Je hebt hier ook uh, van die kromme pepers liggen. Uh, krom is het nieuwe recht, staat erbij. Ja, <laughs> Dat is precies wat wij denken. Het zou niet uit moeten maken hoe het eruit ziet... zolang de smaak gewoon uh, goed is. Ja, ja, super. ja de serieuze Willy Wortelstaan, die presenteerde duurzame vernieuwingen... op het Springtijfestival op Ter Schelling en Vroege Vogels was er uiteraard bij. De Gids. Wat is Netflix? Je kunt uh, een uh, enorme lijst met films, uh, stand-up comedy uh, shows, uh, documentaires, televisieseries, hebben ze ook. Eigen televisieseries die nergens anders te krijgen zijn. Kun je allemaal doorheen en die kun je voor 7,99 kun je die onbeperkt kijken. En dat is veel, geloof me. Heel veel voor weinig geld, legt deze meneer uit op internet. De komst van Netflix blijft niet onopgemerkt. En dat geldt niet alleen voor potentiële kijkers. Andere aanbieders van video on demand, zoals HBO en Film 1, voelen de adem in hun nek en komen met stuntaanbiedingen. Naar de supermarkten woedt er dus nu ook een prijzenslag in Medialand. Zitten we voortaan voor een dubbeltje op de eerste rang... of schuilen er de onder het gas? Ik praat erover met natuurlijk onze marketingdeskundige Charles Bormans. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Netflix kost bijna 8 euro per maand. HBO, HBO, dat is een filmzender met, met supernieuwe series. 15 euro, bijna het dubbele. Kunnen betaalzenders als HBO en Film 1 nu niet anders doen... en prijzen gaan aanpassen? Hoe zit dat? Nou, wat Netflix doet, is uh, wat wij in marketingtermen noemen uh, aan prijspenetratie politiek. Heet prijspenetratie dat politiek. zo? Prijspenetratie politiek. Je kan daar wel meer over. Uh, maar goed. Ja, en dat betekent dat je dus uh, start met een lage prijs om klanten te lokken uh, en te binden aan je merk, product of dienst. En daarna wordt de prijs langzaam verhoogd. De doel is dus om... om die manier snel marktaandeel te veroveren, dat is eigenlijk een hele bekende uh, tactiek. Uh, die hebben we ook gezien bij de uh, introductie van het internet. De internetproviders die boden allemaal gratis internet aan. Nou, tegenwoordig bestaat het niet meer ja. en moet je daarvoor betalen. Dus dat is een manier om op de markt te komen. En dan krijg je natuurlijk dat de concurrenten van Netflix, HBO, HBO, zoals we dat in het Engels zeggen, en film 1 uh, hier weer op gaan reageren. Dus HBO, bekend van de populaire series als Boardwalk, Empire en de Soprano's, die komen met een tegenaanbod. 50% korting gedurende vier maanden bij Ziggo. Tot drie maanden gratis kijken bij het afsluiten van het abonnement bij Delta en Access for All. En film 1 doet het ook. All you can watch aanbieding. Film 1 en Sport 1 geloof ik samen... voor 7,50 euro per maand geduurd. Maar het zijn een dus maandag. kortlopende aanbiedingen. Dus, kort een aanbieding. dus geen standaardverlaging van de prijzen? Nee, dat is geen standaardprijsverlaging. Dat doet HBO ook niet. Die geloven gewoon in hun eigen kracht. Die geloven in hun eigen product. Uh, kwalitatief goede series. En het feit dat ze nieuwe series al een dag... na de première in, in Amerika ook al hier gaan uitzenden. Uh, dus die kortlopende prijsaanbieding van uh, HBO... is in feite een tactisch instrument om mensen bij Netflix weg te houden... en om ze eigenlijk zelf binnen te halen. Goed, jij zegt HBO gelooft dat het zijn eigen formule wordt... dus niet blijvend goedkoper. Is dat wel slim? Want alles draait toch om de prijs tegenwoordig... in deze tijden van crisis? Ja, uh, heel veel draait om prijs op dit moment. Uh, het lijkt dus niet slim te zijn van, uh, van HBO. Uh, we zien inderdaad momenteel enorm veel... Uh, focus, een hele grote focus op prijs. Uh, vooral in de retail zie je het ook. Ga maar naar de supermarkten kijken. Uh, vooral Albert Heijn, die trekt alle registers open in de strijd. Met name tegen de Duitse discounter Lidl. Uh, sinds 1 september zijn meer dan duizend producten verlaagd. Uh, tegenwoordig dendert de A-merk express door Albert Heijn. Uh, ze hebben natuurlijk AHB zich geïntroduceerd. Uh, maar goed, ook bonus, langloopbonus, allerlei voordeelpakketten. Oh, ja. Kortom, je ziet ook weer een reactie van de concurrenten. Plus 13 1000 keer voordeliger. C1000 met de allerlaagste prijs voor het gehakt. Koop met acties voor bodemprijzen. Hoogvliet, die zich tegenwoordig een prijskraker noemt, met partijvoordeel. Waar hebben we dat meer gezien? Jumbo begroet ons met de tekst, hallo, laagste prijs. En zo gaat dat maar Maar door. je zei over HBO, dat lijkt niet slim te zijn... dat ze na een verloop van tijd weer teruggaan naar die oude prijs. Waarom niet? Omdat er meer is. Waarom? Er is gewoon meer dan dan de P van prijs. Uh, en ik citeer graag... Uh, in dit geval even Kees Klomp... dat is een gerenommeerd marketing- en managementcoach... die zegt... met alleen een lage prijs win je de oorlog... niet. Sterker nog... prijs is het slechtste en domste... marketingwapen dat er is... als je kijkt naar de lange termijn althans. Ja. Hoe meer je met de prijs stunt... hoe minder de consument geneigd zal zijn... om de normale prijs te betalen. Hoe vaker je de prijs verlaagt... hoe meer er wordt ingeleverd op de marge... en hoe meer je of hoe vaak je de prijs verlaagt... hoe meer je de waarde van het product zelf, het merk zelf, ondermijnt. Maar wat moet je als merk dan doen om in al dat prijzengeweld overeind te blijven? Toch focussen op wat het bedrijf echt nastreeft. Hij noemt dat purpose. Wat is het nou het doel van het bedrijf? Wat is de roeping van het bedrijf? Wat is het ideaal van het bedrijf? Welke rol heeft het bedrijf voor het algemeen menselijk belang? Voor de grote maatschappij, voor de maatschappij als geheel. Eigenlijk gaat het om de vraag... en de Britse auteur Simon Sinek die noemt dat de why... People don't buy what you do. People buy why you do it. Dus in feite koop je een product. Hè, vraag je af waarom uh, is een product belangrijk voor mij? Ja. Ik vind het alles bij elkaar toch nog een beetje wollig klinken. Ja. Want ik kijk bijvoorbeeld graag naar de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit. Ja. Maar dat maakt dus kennelijk niks uit. Ja, dat, maakt wel, dat is absoluut belangrijk. Maar je bent ook bereid om wanneer iets een grotere waarde voor jou heeft. Om daar toch meer voor te betalen. Als Bang Olufsen zijn hele eigenzinnige design en geweldige techniek levert op het gebied van geluid. Dan ben je bereid dat te kopen of Apple. He, als je fair trade belangrijk vindt. Dan ben je ook bereid daar wat meer voor te betalen. Als je veiligheid heel erg belangrijk vindt. Dan ben je ook bereid om er meer te, voor te betalen als je een auto koopt en koop je wellicht een Volvo. Dus die prijs speelt wel degelijk rol. Maar als je alleen heel goedkoop wil gaan, dan kan het ook. En dan ga je je boodschapjes bij de Aldi en de Lidl doen. Dus de Netflix is eigenlijk de soort Lidl van film... Waarschijnlijk want. niet, want wat ik al zei... Het zal in eerste instantie zal het ook een, een prijs zijn. Hoe noemde jij dat ook alweer? Wat, wat dat was die heet prijspenetratiepolitiek. Nee, hoe kom je aan dat woord? Wie bedenkt, wie bedenkt zoiets? Dat bedenken natuurlijk de grote Veel al in Amerika. Charles Bormans, graag... Tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Wat valt er nog te zien vanavond op televisie? Het was al in het nieuws vandaag, de superschool. Een schooldirecteur uit Rotterdam wil zo'n school in het leven roepen... voor kinderen van 2 tot 18. En die kunnen daar dan alle soorten onderwijs krijgen. Tegenlicht zoekt samen met schooldirecteur Erik van hetzelfde uit... of dat een goed idee is. Om 5 over 9 tegenlicht op Nederland 2. Fans van Edwin van der Sar die kunnen hun hart ophalen in Derksen en Edwin van der Sar. Daar praat de doelman over zijn carrière bij Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United en het Nederlands elftal. Vind jij hem een, een, een, een hele goede doelman, Charles? Ja, vond ik een hele goede doel. Ja, de beste ook een hele de sympathieke hadden. vent. Ja, dat heel vind vind sympathiek. Ik ook. Maar het is geen opgewonden standje, dus ik vraag me af of er iets bijzonders uit het gesprek komt. Nou, ik zag een heel klein stukje en hij uh, wees erop dat uh, in ieder geval de aansluiting dat we de aansluiting in Europa moeten behouden anders zakken we heel ver weg van de SAR. Wat een carrière. Te zien om tien uur op RTL 7. En Paul Witteman zit als tafelheer bij de Wereld draait Door... omdat hij meedoet aan de ode aan het Koninklijk Concertgebouw orkest. Dat orkest bestaat 125 jaar. De Wereld draait Door om half acht natuurlijk op Nederland 3... en bij Paul en Paul Witteman zelf schuiven om elf uur... allerlei actuele gasten aan, onder andere... Jacqueline Steenbeek. Zij kijkt terug op de Miss World-verkiezing in Indonesië... waar tegen veel protest was. En Jacqueline Steenbeek is de Miss Nederland. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter. En wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma hoort... dan kunt u terecht op onze onvolprezen Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender Lunch met Jurgen van den Berg. Ik zie hem al warm lopen. Hij zal u zo vertellen welke bijzondere onderwerpen er aan bod komen... tussen kwart over twaalf en twee uur. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen.